Het veldnummer spelen van onze nieuwe OP Hall en Af. En dat geheel onder aanvoering van een brandnieuwe Houseman Lady. On vocals, let's hear it Voor Lisa Schulte nordhol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 chaos in <laughs> het algemeen en, en miem en alles zat erin dus het was een soort mengeling van, van muziek en theater en, uh, en ja zeer uh, gewaagd niet voorzichtig nee, nee. <laughs> maar, ja, nou, dat was, in de 70s was niks ja, voorzichtig dat, hè? Ik <laughs> dat ik toch ja. heb en daar erg van gemaakt maar daar heb je een hele rook mee rondgetrokken hè? ja, niet, ja niet, zelfs daar, daar buiten de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 ook theater was, en theater is cultuur, hè? en rockmuziek is geen cultuur, dus subcultuur, <laughs> weet je. Dus uh, dat is een ander circuit, ja. en, uh, en dat geeft wat meer mogelijkheden financieel, een dure productie, dat was, was met veertien man en, en twee vrachtwagens en crew en uh, geluid, legitieel nemen, maar ik ben zelfs ook nog naar Canada geweest ja. met hem en zo. Dus dat was een, een tijd voor veel avontuur, ja. ja, heel leuk. En wat voor nummers speelde je dan? Ja, dat is, nou nogmaals, dat, dat, zal, dat werd dus niet bekend op vanwege de songs, maar vanwege de sketches, snap oh, je wel? Ja. En dat ja, waren ja. heel verschillende stijlen, dat komt van een hele heavy metal, maar dan waren het parodieën. Oh, ja. Een hele heavy metal ja. tot country zijn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 Altijd iets gehad van reizen en muziek maken, die combinatie, oh, dat is voor oké. mij perfect. En hoe oud was je toen dan? Uh, nou moet ik even snel rekenen. Ja. <laughs> uh, ideale leeftijd, 35. Oh, ja. He? ja. Geen broekje meer, nee, maar nog geen oude. <laughs> nee, op nee, ja, levenservaring. Ja, ja. ja, ja. ja. En, was en van, zo, dus, ja, ja. tussen mijn 35e en mijn 45 zeg maar. Ja, en dat ja. Uh, ja dat is wel een, een, een tijd om nooit te vergeten. Een tijd die nooit te vergeten was? Nee, dat ga ja. ik ook niet doen ook. Ja. <laughs> Hoe is het nou begonnen eigenlijk, Harry? Wat waren je eerste inspiratiebronnen? Met mij? Ja. Zeg maar even teruggaan naar de tijd dat je nog een jongetje was. Dat ik nog een jongetje was. Dat, je, dat de muziek je opviel.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 Van mijn ouders, ik denk dat ik 13, 14 was, hoogstens. Vroeg ik een, een, een, uh, eigenlijk een banjo voor mijn verjaardag. Want het was, ja, dat was toen, had je inderdaad Jan en Kjeld, en, Kelt, en die, Kelt, ja. die, uh, die speelde gitaar en banjo. Ik wist er allemaal niks van, maar ik kom uit een absoluut niet muzikaal gezin. Dus niemand wist er eigenlijk iets van. En een en oom van mij had verteld dat ik.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 En niemand, daar zaten wel, wel wel 15 kinderen, allemaal met andere instrumenten. Niemand zegt, nou jongen, ga zitten, gezellig, leuk dat je er bent, pak hem maar uit. En ik doe keurig dat, dat hoesje open. En we zeiden, ja, we hebben alleen één probleempje. En ik zei, oh ja, maar Hij zei, ja, dat is geen banjo. Nee. Het <laughs> bleken mijn ouders een mandoline gehoord te hebben.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 dat was echt zo'n Italiaanse oh uh, Sole Mio uh, mandoline, ja, ja. hè. Dus ik heb even, ik moet, ik moet in die tijd uh, toch My Bonnie is Over the Ocean <laughs> hebben kunnen spelen. My Bonnie, ja. met, met zo'n plek te meenemen. Ja. Ja.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 En, een raar genoeg, een harmonica. Een, een oh. mondharmonica. Oh. Ja. En niet zomaar één, maar een chromatische. Ja. En dat is knap ingewikkeld. Zeker ja. als je niets van muziek weet. Ja. En toen Ik zei hij van... We, we ja. zullen eens testen of hij weg heeft. Weet je wel. Dus toen gaf hij mij een briefje. We weet het nog heel goed. Met vier liedjes. Die heel regelmatig op de radio te horen waren. Radio Luxemburg. Radio ja, ja. Londen.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 Ja. Weet je wel, een, zeg ja, maar? Is ja. al in de busje? Ja, en dan, ja, en dan. ja nou, en, en, en, en daar, is, daar zijn natuurlijk allerlei, zitten ook allerlei maar, maars aan. Hè, van, het kan natuurlijk ook heel verschrikkelijk zijn. En, en, en dat je s'morgens om acht uur uit de studio kwam met.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 het samen onderweg zijn en ook wel een beetje het qua kwajongensbestaan. Een beetje buiten de keurige regels van het maatschappelijk leven. Ja, ja. Wanneer de eerste oude schuit waar je opstaat. Sorry, nogmaals? De eerste oude schuit waar je op Het eerste Het eerste pentje, ja. Ik heb...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 ...om wat solootjes te spelen en zo. Ja, ja. Ik weet niet eens meer hoe ze eten... Nee. ...maar dat is dus echt een beetje uit... ...De uh, Thielman Brothers tijd, oh, zeg maar. Ja. Zo van uh, de... Mm, de rockers, weet je wel. Ja. En... Uh, ...maar wat echt... Wat toen, ...toen kwam ik Peter Smit tegen. En Peter Smit... ...is... Uh, nog, ...ben ik nog altijd heel goed met hem En met hem samen... ...zijn we eigenlijk... ...begonnen om dingen echt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 Weet je wel, van, uh, dat was in, in Nederland nog allemaal niet zo populair. Ja. En wij dachten ook dat we het allemaal beter wisten natuurlijk. <laughs> ja. En uh, ja. toen raakten wij bevriend met Rick Zaal en Wim Noordhoek van de VPRO Radio. Ja. Ja. En die vonden ons wel een leuk, uh, een leuk clubpie. leuk ja, herinner En uh, dat wij vroeger dat soort muziek, die jij nu noemt, dan noemden wij altijd VPRO Ja, absoluut. Die hoorde je namelijk alleen op vrijdagavond ja. <laughs> tussen 8 en 10. <sie> Mooi, precies als jullie... Op de VPRO radio. Stond, ja, hè, absoluut. Maar dat is inderdaad wat je zegt, je moet de juiste mensen tegenkomen ja. eigenlijk. Hè? Ja, ja gelukkig ja. ook. Ja, het geluk is hebben. zo vaak het juiste ding, maar het is eigenlijk met alles in het leven. Want, hè, soms worden mensen heel rijk van een idee, maar als ze dat idee tien jaar eerder of tien jaar later hebben, ja. dan had het helemaal niet gewerkt. Dat weet je waar, wel, dan ja. heb je net in de tijd geest of... En, uh, en toen mochten wij, omdat we met hun, kijk in die tijd had je nog alleen de NOS, dat ja. waren niet al, en dan had je wel een VPRO en een NCRV en een VARA, maar er was één faciliteitencentrum, dat was de NOS. Daar waren dus de radiostudio's en ja. tv-studio's en al die omroepen kregen dan zoveel uur in de beschikking over een studio om iets te doen. En,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 dus we deden al die stijmen ja, we waren mee bezig dat is een goede leerschool natuurlijk ja. en in ruil daarvoor ja, we mochten we, ja, we liep... nee, niet per se nog nee, nee, nee de we deden het allemaal zelf muziek, ja. Ja. Ja. en daaruit en dat was, dat was toen dat werd toen Paradies Hoog Band ja. en daaruit toen, hebben we, toen zijn we echt een band begonnen zelf en dat was eigenlijk de eerste Nederlandse funkband ja. echte een beetje heavy funk ook ja. wel Vandaar dat ik, dat ik, toen jullie mij vroegen naar belangrijke nummers uit, uit mijn carrière. Ja. Ja. Uh, dat ik met Dancing shoes uh, want dat was de eerste single. Ja. Ja. Ja. En, uh, hitjes, hè? en dan was, was, ja dat is helemaal, te, het werd ook nog een hitje. Ja. <laughs> en dan heb je natuurlijk helemaal er vol, zie je wel. je ja. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Ja. weet het ja. beter, ja. we zijn te gek. <laughs> de House Band met Dancing Bum, <laughs> hey. bum, Ja, ja ja ik schreef, ik schreef eigenlijk graag nog meer tekst dan muziek. Oh. Ja, ik ben nogal verbaal, dat ja. merk je misschien Ja, ja. ja ik, ben, ik, ik ben een talenmens. Ja. Ja. Ah, okay. Dat is eigenlijk mijn talent, is, ik, ik doe alles op mijn oren. Hè. En ik heb, ik heb gymnasium gedaan, dus ik heb een goede bodem goede wat dat betreft. Maar ik spreek ook aardig wat buiten talen, redelijk goed. Ook omdat ik veel in het buitenland heb ja. gezeten, maar ik, het, het gaat me makkelijk af okay. en ik, ik hou van taal. Van, uh, dus dat is, dat is eigenlijk voor een muzikant uh, een ja. beetje een... En maak je dan een liedje, uh, heb je een klein verhaaltje ofzo? Of, uh, oh, het varieert hè? Zo van uh, soms heb je gewoon een, re een regel, yeah. de hoek, hè? van als je uh, ja, ja. het regelt.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 kocht iets van 13.000 exemplaren, wat voor die tijd in ja. Nederland echt heel oké okay was, ja. ja, en toen we waren natuurlijk tegelijkertijd heel onervaren en heel eigenwijs ja. en, en <laughs> totaal ja. niet commercieel. Ja, weet je, we waren echt ook wel een beetje Amsterdamse hippies, dus eigenlijk uh, vonden we het maar niks om op top op uh, te moeten spelen, oh. playback en zo. Nou,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 Album, speech don't hold me now Like this, it takes moments that style like you to know.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 de kwaliteit, ja, bedoel, ik zit geen zure oude man hier. Hè, van, nee, maar de kwaliteit van composities uit de 60, 70, 80 jaar, vergeleken met, met heel veel van die computer gegenereerde uh, ja, melodietjes van tegenwoordig, is voeren, die, dat is een gigantisch verschil. ja, ja maar ik maar bedoel, Misschien uh, ook uh, de tijd of zo? Ja, of, of, of, absoluut. Muziek ja. was in die tijd veel meer dan muziek je smaak bepaalde je sociale uh, kijk weer, weet ja? je wel van je was je uh, voor uh, rocker of was je voor de Beatles ja, ja, ja. of was je voor de Stones en weet je wel. En, maar ook uh, hield je van Bob Dylan ja of nee snap je wel, ja. Bob songs ja, dat, dat was hadden, een, dezelfde tijd als de Vietnamoorlog ja, en ja. al die dingen dus het, het, het, het was een het was echt tegen het establishment. Tegen ja. de politieke... Moraal van de... Keurige vijftig jaren. Ja. Het was je afzetten. een waren natuurlijk blowen. Ja. En, ja, ja, nee, ja, ja, ja. En die drugs waren nog leuk. Weet je wel. Ja. Want, want dat gaf je niet meer inzicht. Ja. Weet je wel. Ja. <laughs> en, terwijl later was dat... Ja, ja. was dat natuurlijk heel anders. Ja. Snap je? Maar, maar muziek stond voor zoveel. En, en ik ja. bedoel...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 Gelukkig kon, kon je net die plaat kopen ja. en die koester die je daarna ja, En ja. nu, het, je streamt het, uh, in, in een flut kwaliteit uiteindelijk, <laughs> op, op een paar van die, van die Doopjes, oordopjes, ja. weet ja, je ja. wel. En, en, we, en bij ons was het juist zo van, die nieuwe plaat van Neil Young, die klinkt toch te gek, weet je wel. <laughs> de, ja, ja, snap je wel. Ja. Ja, ja, ja. En, uh,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 en snap je? En ja, wat je allemaal snap. recht kan trekken. Dus over een hele... En ja. ja dat is de tijdgeest. Het is geen waardeoordeel over de, over de mensen die dat doen. En da ook daar zitten natuurlijk hele creatieve gasten bij. Maar, en, en er zijn absoluut ook lichtpuntjes. Maar in het algemeen vind ik het echt, echt ja, ja. veel minder interessant. Minder veel minder persoonlijk. persoonlijk. Het is... Zeker. Maar dat is de hele tijdgeest. Ik denk zo van... Het is meer...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 Doek, doek, doek. En dan maar uit je dak gaan en dan doe je er een pilletje bij dan word je in de boel. En dan heb je een fantastische avond gehad en bij ons was het denk ik iets socialer, weet je ja. wel. Want, ja, nou, ja, nou, nou was het wel zo dat je af en toe natuurlijk ook in de melk weg speelde en nou, iedereen lang uit op de persjes daarbij dan ja. dan, te blowen. Ja. Ja. En wat heb je verder gedaan naar de houseband, Harry?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 De Tofbox. Tofbox. Oh, ja. Hoe kwam je daar ja. nog Ja, hoe ik erop kwam, dat weet ik eigenlijk niet precies meer. Weet je, wel, in die tijd probeerde hij alles uit. Wij waren op vaste kant bij Nederland Muziek op de Prins Gracht toen nog. Uh, Muziekzalen, gitaren, effecten uh, en dingen. En wij probeerden alles uit. Dus ik de eerste gitaarsynthesizer nam nou, meteen mee. Uh, mochten, we waren daar goede klanten, dus we mochten alles uitproberen. En, uh,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 Ja. Dat heeft me altijd, ja, ja. maar het is ook een ja, beetje een hebben... dingetje, hè? Van, je kunt het natuurlijk op een avond één, hoogstens twee keer gebruiken, ja. want anders word je er tureleurs van. Ja, ja. Dus dat werd een beetje een dingetje. Ja. En, uh, en, en ik, dus op een gegeven moment gold ik als de dogbox specialist. Ja, ja, ja. En ik kreeg daar ook werk mee, zo van, ik, heb, ik heb ook plaatjes van Doe en van Henny Vrienden, en, andere dingen, zo'n soloproject, ja. dan werd ik ingehuurd voor oh ja. een solootje met ja. de Talkbox. Oh, en uh, ik ben het eigenlijk altijd blijven doen ja. en ik doe het nog steeds. Ja. Aan het eind van het eerste uur, worden Harry op de Talkbox in een meer nummer van Solution, Bad Breaks en een live uitvoering uit 1983.